Jennifer Okelloen met het NOS journaal. Bij een voedseldistributiepunt in Gaza zijn twee hulpverleners van de omstreden organisatie GHF gewond geraakt. Onbekende gooiden handgranaten naar de medewerkers van de Amerikaans-Israëlische organisatie. GHF zegt aanwijzingen te hebben dat dit het gevolg is van een actie van Hamas. De hulpverleners zijn niet in levensgevaar. GAF is de enige organisatie die van Israël in Gaza hulp en voedsel mag uitdelen. Dat loopt chaotisch. Gisteren maakte de VN bekend dat bij de hulppunten de afgelopen tijd meer dan 600 mensen zijn omgekomen. Bij de explosie op het fabrieksterrein in Borculo gisteren was geen opzet in het spel. Dat zegt de burgemeester. Door een chemische reactie explodeerde een tankwagen op het terrein van Friesland Campina. Er kwamen oranje rookwolken vrij die in de lucht verdampten. Niemand raakte gewond. Na een brandmelding in een vliegtuig van Ryanair op Mallorca zijn 18 mensen gewond geraakt. Het toestel stond op het punt van vertrek naar Manchester. Volgens de Spaanse media had de gezagsvoerder een melding gekregen van een brandje in een motor. Maar volgens de luchtvaartmaatschappij was het vals alarm. Sommige passagiers waren zo in paniek dat ze via de vleugels op de landingsbaan sprongen. Anderen verlieten het toestel via de glijbanen. In Lille is de 112e editie van de Tour de France van start gegaan... met een etappe van 185 kilometer die ook weer finished in Lille. Het is dit jaar een echte ronde van Frankrijk. In geen enkele etappe steken de renners een landgrens over... De 21 etappes zijn in totaal goed voor ruim 3300 kilometer. Er zitten twee tijdritten en in totaal 69 beklimmingen in. De renners zitten ook vaak in de bus, want geen enkele keer is de finishplaats ook de startplaats van de volgende ochtend. Het weer, bewolkt en kans op wat regen. In het zuidoosten breekt af en toe de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht verspreidt over het land regen of buien. Morgen dan overdag bewolkt en buien. Mogelijk ook met onweer. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Me, Yeah, I'm Hollywood, the down MC. I'm up on the mic, doing what you like. I'm just rocking to the beat in the early life. Like, sit back, whack, jam, and relax. I watch the master rock from front to back. And let me tell you one thing I don't like, my friend. Discrimination, I can't stand. I can't stand it no more. No, no, no. I can't stand. I, I started to rhyme and at the age of 10 I was rocking again As I grew up and as I got older, I started to move my hips and lift my shoulders And now I'm rocking all over the nation and that is my new occupation I tried to get a job but didn't manage, yo, and I can't stand it, I can't stand it no more, no, no, no I can't stand it no more, no, no, no. I keep the beat people rockin' from the front to back Hollywood on the mic, I got the ladies up uptight Homeboys in the house, yo They might like just start up some shit to make everything legit For anybody in the house who don't like it Fuck it, word, I'm on the go I bust around and let it flow Keep you moving to the beat Start the show I can't stand it no more, no, no, no They tried to hold me back from making the fame, destroy my crew and to kill my name. But they made a mistake when they opened the cage, and now Hollywood is on the front page. I shot the house from down to town 'cause everybody wanna see the wood go down. But you won't believe what your eyes saw. Every move I make is down by law. I got a smooth body with a silky skin. I'm rapping to the ladies. I have to win. I can't stand it no more. No, no, no. Laten weer eens terug te horen op de radio. Je I Can Stand It. Dat was 24-7 en Captain Hollywood. Ja, dan gaan we echt terug naar begin jaren 90. Lekkere muziek. Dat was een beetje de muziek uit mijn jeugd, Thomas. Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Ja, en toen was jij nog niet geboren toen deze plaat uitkwam, denk nee, ik? Nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar goed. Gelukkig ben je er nou wel. Ja. En uh, je gaat uh, vanmiddag uh, mee presenteren met mij. Mag weer een keer. Je mag weer een keer. Mag weer een keer. En volgende week mag volgende je ook. ook. Dus uh, ja, kijk. gezellig. Ja, nou, zeker. Wat gaan we vandaag allemaal uh, doen? Nou ja, we hebben natuurlijk uh, wat nieuwtjes, uh, wat tussendoor. Uh, we hebben het weerbericht om half drie, uh, de evenementen om half vier. Uh, Pit Report, Randall Lawson hebben we uiteraard, want om 4 uur begint de kwalificatie. En we hebben nu uh, de sprintrace van de Formule ja, 2. Heb je het voor elkaar gekregen, Rob? Nou ja, ik hoop het. Bij jou is het al begonnen, hè? Ja, bij ik? mij is het al nou, mij begonnen. Mij maar door, niet dus, uh, we gaan het zien. Ja. Uh, we hebben het beest van de week natuurlijk. En dan is het de vraag van de week. Is hij er? Is hij er? Nou, Is hij er? Fred, ben je aanwezig? Laat het even weten. Oké, okay, <laughs> dan horen we dat. Nou, ja. mooie uitzending weer. Uiteraard ook heel veel nieuwtjes. De nieuwe Keemstaten. Circus Zandvoort Keemstaten of State. Keemstate. State. Keemstate. States State. State. State. Circus Zandvoort. Uh, Gisteravond uh, officieel geopend. En vandaag uh, gaan de deuren open voor het publiek en ook weer de bioscoop. Nou... Daar hebben we het straks wel even over. Want, uh, Zeker. Uiteraard zijn we heel blij dat de muziekop weer terug is hier in Standvoort. Goeie muziek onderweg, waaronder deze van Jummer Stuart. Niet. Uit de jaren 80 van uh, German Stewart voor de zo op de zaterdagmiddag. Zonnetje, matig zonnetje hier in uh, Zandvoort. Maar best een uh, lekkere temperatuur om er even op uh, uit te gaan. En genieten van Zandvoort aan zee. Maar niet zegt zeker weet. el viaje y que abrazó mi amada pruebas el mar mi corazón escondido siempre es el aire entre la madrugada y el sol siempre me pierdo en su Aan de zee. En ik ben geen Hemingway hoor, de singel van Bluff. Leuk om hem weer eens te draaien voor jullie op de radio. Nou, het is uh, kwart over twee geweest. Thomas zit er klaar voor het Zandvoortse ja. uh, nieuws. En uh, ja, we hebben weer uh, mooie berichten. Ja, er is uh, gisteren uh, complete vrijdagprogramma bekendgemaakt van de Formule 1. Uh, ja, dus net als uh, voorgaande jaren, wordt het uh, start zijn voor de F1 gegeven op de zogenoemde Super Friday. Met vrije trainingen, optredens en Q&A-sessies met de coureurs. Dit jaar dus op 29 augustus vindt er een grote openingsshow plaats in de Zone uh, Met niemand minder dan uh, Paul Elstak. Uh, daarna kunnen, komen ook nog langs uh, Samuel Welten, Mart Hoogkamer en Gerard Joling. De toon van het weekend zetten. En de headliner van uh, die dag, dat is Kensington... En dan, Rob, speciaal voor jou... doen ze ook nog uh, afsluiten met de 90s Party... met onder andere Mental Tia, de Venga Boys... en Too Unlimited. Ja, een beetje uit mijn tijd uh, dat. Ja, de, <laughs> leuk, want ik ben er ook bij op uh, Super Friday. Dus, oh ja? Uh, ja? Nou, dat uh, komt goed uit voor jou, Rob. Zeker weten. Kun je nog een handtekening scoren? Nou, je weet het niet. <laughs> T-shirt misschien nog wel of zo. <laughs> Van Paul Elstak. Van ja, leuk. Paul Elstak. <laughs> nou, gaan we door, hoor. Ja, en we hadden het er net inderdaad al over. Uh, GameState is vandaag geopend, uh, Rob. Ja, uh, ja, na een grondige verbouwing gaat Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein vanaf vandaag weer open. Uh, goed nieuws voor veel Zandvoorters. Ook de bioscoop gaat weer open, Op. Hé, hey, dat is een tijd geleden. Ja, inderdaad. Uh, de nieuwe eigenaar van GameState is een bekende speler in de wereld van de entertainmenthallen. Speciaal voor dit bijzondere gebouw uit 1991 alweer. Voor dit bedrijf is het uh, de eerste vestiging waar ze nu ook een bioscoop in uh, uh, laten plaatsvinden. Uh, de nieuwe Game State Biscope biedt ruim 80 zitplaatsen in de intieme zaal. En uh, die grotendeels in originele staat is gebleven. Het filmprogramma uh, omvat mainstreams film geschi uh, geschikt voor alle leeftijden. Met dagelijks vier films van acht tot negen verschillende titels per week. Ja en uh, daarover gesproken, ik zal de agenda er even bij pakken. Want vandaag hebben ze ook nog drie films namelijk. Uh, ze beginnen namelijk om kwart over drie met de allereerste film met Hoetemjen en Draak. Daarna om 6 uur hebben ze Jurassic World. En ze sluiten vanavond af. Uh, dat is misschien wel wat voor jou, Rob. Om 9 uur met F1: The Movie, die hey, uh, nieuwe film. Dat is mooi dat, uh, dat ze die al uh, uitzenden daar. Ja, dus ze hebben echt wel, uh, echt wel serieuze, leuke nieuwe films, zeg maar. Uh, en dan de arcade zelf. Die biedt ook een uitgebreide selectie van meer dan 50 arcade games. Aangevuld met 8 poeltafels, 4 shuffleboards. Ik heb geen idee wat dat zijn. ...twee voetbaltafels en vier interactieve dartborden. Kortom, genoeg te beleven dus voor iedereen. En kinderen onder de 14 dienen onder begeleiding van een volwassene te zijn. Uh, uh, daarna gericht uh, GameStates Stanford zich op zowel kinderfeestjes als zakelijke events. En GameStates is uh, zeven dagen in de week geopend... Uh, ja, wil je nou meer info? Kijk even op gamestate.com. Daar staat ook uh, de, de agenda voor de bioscoop en dat soort dingen allemaal. En ze hebben heel veel locaties uh, in Nederland uh, inmiddels. Ja, klopt dat. Want uh, uh, spellen uh, gewoon uh, live doen en niet uh, achter de computer, dat is best nog wel hip. En helemaal als je het met een grote groep uh, gaat doen of met uh, collega's uh, van je werk ja. uh, bijvoorbeeld. kan ook. Dan is het gewoon leuk om uh, bij gamestate uh, binnen te lopen. <laughs> nou... Ja. Je zei het hè, in <laughs> uh, 1991 uh, dat, uh, dat gebouw uh, gebouwd uh, in het uh, centrum. Yeah. En uh, ja, toen zat de radio daar vlakbij, uh, even later, op het uh, Gasthuisplein. Hoekje Kruisstraat, pand 2A. Het geel-blauwe pand, uh, zoals het misschien nog wel uh, bekend is uh, bij de luisteraars. En uh, ja, de Circus Zandvoort was ook uh, een van de adverteerders uh, van de radio... En ik had het genoeg om in uh, de jaren negentig een uh, commercial in te spreken... Oh jee. met de films die toen draaiden in de enige bioscoop van Zandvoort. Hier is de Circus Zandvoort bioscoopagenda. Welke films draaien er vandaag in de enige bioscoop van Zandvoort? Let op en luister. Dagelijks om half twee vertonen wij in ons circus... de Walt Disney film De Redditjes in Kangroeland. Om half vier en zeven uur kunt u kijken naar de film Hotshots. En s'avonds om half tien vertonen wij de opwindende, gevoelige en grappige film Telma en Louise. Dit was de Circus Zandvoort bioscoopagenda. Wilt u reserveren? Dan kunt u bellen. 02507 86. Veel plezier in de enige bioscoop van Zandvoort. Dat je dat maar weet, Talwas. <laughs> Leuk toch? 02507 ook als uh, telefoonnummer nog. Dus dat is al een hele tijd uh, dat is een geleden. Mooie terug. De reddetjes in kangroeland. Ja, ik vergeet ze nooit van mijn leven meer. Uh, na het inspreken van, uh, van deze spot voor uh, het Circus Zandvoort. <güls> en nu weer uh, met uh, mooie nieuwe films. Dus uh, ga een kijkje al daar nemen. En we gaan naar de Formule 1 hè? Vrijdag. Ten, hè? Ja, vrijdag. Ja, vrijdag. Headliner. Dan is Kensington uh, als headliner op het uh, circuit aanwezig. En wij spelen daarmee uh, op in natuurlijk uh, met de muziek. Dat je er snel bij bent op uh, Super Friday. Er zijn nog wat uh, kaarten beschikbaar, geloof ik. Ja? Ja, klopt. Hey, was kennis ik er niet uit elkaar? Uh, Toen zijn ze toch weer bij elkaar gekomen? Ja, klopt. Nou ja, een nieuwe zanger is uh, bij de band gekomen, volgens mij. Al oh, was dat het? Ja, dus ah. uh, de band uh, Ik de bestond nog wel. Ik wel. er was iets mee. Ja, de zanger is uh, vervangen. En uh, ja, het klinkt wel iets anders dan, uh, dan dit geluid. Maar ook weer lekker, hoor. Dus, uh, ze hebben wel een beetje dat aangehouden. Dat... Ja, het dat Kensington geluid, dat zit er uh, nog steeds in. Top. Gelukkig. Dus, uh, en uh, dus uh, Super Friday bij het circuit. Net als...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 Het ...elooft echt een Super Friday te gaan worden op het circuit. Met ook Samuel Welten die opgetreden op het hoofdpodium... ...met echte liefde is te koop. Dat is een plaat die hij zeker ook gaat doen op die Super Friday. Zon is inmiddels gaan schijnen, maar blijft het ook zo? Dat hoor je zo dadelijk van Thomas. Want hij heeft het weer bericht voor de komende dagen voor ons voor zich staan inmiddels. En zo dadelijk hoor je het weer voor de komende dagen na deze van de Miami Sound Machine... ...van ordeert samen met de Miami Sound Machine... ...en de Bad Boys. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Hier is het ZFM weerbericht. Ja, deze zaterdag is het bewolkt... ...en soms valt er wat lichte regen. Toch is het nog vaak droog. Het is een graad of 20... ...en de wind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust zelfs heel krachtig. Morgen en maandag is het tijd om die paraplu... ...weer uit de kast te pakken... We krijgen flink wat regen en buien en morgen kan lokaal wel 20 mm vallen en is onweer niet uitgesloten. Dat meen je niet. Ja Rob, daar gaan en ik we Ik heb weers. een dagje stroom morgen geboekt. Oh ja? Ja. Oh, Nee, ook gezellig. <laughs> ja, koele dagen dus met de temperaturen tussen 18 en 20 graden. Ook dinsdag nog buien en fris met hooguit 18 graden. Vanaf woensdag keert de zomer weer terug. Het is dan zonnig, droog en warm. Reken maar weer op temperaturen van boven de 25 graden vanaf 12 juli. Lokaal kan het weer richting de 30 graden gaan. En het zijn zelfs weermodellen die hinten of waarde ruim boven de 30 graden. Rob. Oh, dan begin ik net een beetje te leven. Mooi. Of het dus weer zo heet wordt als eerder deze week, dat moet de komende dagen nog uitwijzen. Nou ja, het weer is uh, ge, uh, opgezet door uh, Rico Schreuder, hè, geloof ik. Ja. En uh, het weer is ook naar te lezen van hem op uh, uiteraard zijn uh, webpagina... Dan, uh, kan je het weer volgen hier uit de hele regio? Regioweer.wordpress.com Nou, dat is hem helemaal. Dus uh, nog een keer. Regioweer.wordpress.com Dan uh, blijf je op de hoogte van het uh, weer voor de komende dagen. Nou ja, eventjes uh, ja, door de zuurappel appel heen bijten... en dan gaan we weer richting zomer. En daar hebben de meeste mensen ook uh, inmiddels vakantie... dus dat komt helemaal goed uit. Hier is P. Diddy in uh, I'll Be Missing You...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 De single van de police heeft even andere genomen. Ja, leuk ook. Yo, de Every Breath I Take. I'll be missing you eigenlijk, zo heet deze uitvoering. P. Diddy en Faith Evans hier bij de Zandvoortse Radio. Zodadelijk weer nieuws. En ja, jij zei het, Thomas. Robby, Robby, Robby. Nou, klinkt een beetje als. Ruby, Robby, Robby. Die gaan we nou draaien, de Keizer Chiefs. En daarna weer het nieuws voor je. Sorry, met uh, Ruby. Het is weer tijd voor uh, wat, uh, wat berichtjes. En uh, volgens mij uh, begin jij met een bericht ja, over de doorlaten. Deze, Rob. Deze. Ja. We hebben een mooie flyer uh, weer uh, in de brievenbus uh, gekregen. Heb jij hem al binnen? Ja, ik heb hem al binnen. Heb je het al binnen? Nee, de flyer. Oh, ik de binnen. flyer. <laughs> dus uh, ja, ik De flyer hebben we binnengekregen. En, uh, <kwijnt> ja, wat staat er op die flyer? Uh, nou, daar staat eigenlijk op dat je als je voor 23 juli nog. Uh, ...niks in huis hebt, dat je het dan zelf moet aanvragen bij de gemeente, je doorlaatbewijs. Oké, okay, en hoe kom je erachter uh, of het uh, wel of niet komt? Nou, dat kan dus. Uh, met die flyer staat een QR-code op. En dan kan je aan de hand van een kenteken kan je checken of er een doorlaatbewijs uh, bij jou thuis bezorgd wordt. Oké, okay, nou heel handig. Dus ja. kijk even op de flyer uh, of uh, jouw kenteken gemeld staat en uh, voor een doorlaatbewijs. Mocht je nou extra doorlaatbewijzen nodig hebben, dan kan je dat doen voor 15 augustus. En, maar daar moet je uiteraard wel een goede reden voor hebben. Nou, de radio heeft er een uh, stuk of tien uh, nodig, denk ja, ik, voor zoiets. collega's. Dus... Ja. ja, dus uh, dat. Dat, dus als uh, in het nog meeluistert, dat dus. Ja. dus ja. Oké, okay, nou ja, en verder hebben we, hebben we nog een bericht van de KNRM. Want uh, ja, ja daar, de KNRM we... die krijgt uh, geen enkele subsidie, hè. Dat moeten ze is allemaal zelf uh, regelen. Oh, ja, dat wist ik niet eens. Subsidieloze, raar. Uh, ja, raar dat is, is, is dat, hè? heel he? raar, want ze ja. uh, redden mensen. Dus ja. je zou zeggen dat dat... Nou ja, oké. Okay. Nou ja, wel, maar uh, KNRM niet. Dus ze moeten het hebben van uh, donaties. Ja, in ieder geval in de maand juli kun je bij de Albert Heijn dan uh, uh, je lege flesjes en blikjes en uh, statiegeld inleveren. En dat kan je dan doneren bij de automaat aan het KNRM. Uh, Hel helemaal handig. Ja, ja, dus niet uh, uitbetalen, maar donatieknop. Volgens Donut, mij is de dat de gele knop, hè? De gele knop. De gele knop is dat, volgens mij. Zeker. En uh, dat kan dus alleen bij de Albertijn in Zandvoort. Want dan gaat dat bedrag gaat natuurlijk naar de KNRM. En dat is uh, nog tot en met uh, de 31e, dus tot het einde van de maand. Nou, ik ga het zeker doen. Jij ook? Weet ik nog niet, want ik, ik ga meestal naar de Vomar. Oh, oké. Okay. Nou ja, een keertje, ja. keertje onderaan. Maar ja, en, uh... als ik een keertje, dan ga ik dat zeker doen. Oké, okay, dus uh, inderdaad, uh, doneer aan de KNRM uh, Zandvoort. Ze hebben het geld uh, hard nodig... En uh, ja, verleden jaar bestonden ze. Uh, twee, hoe lang eigenlijk? 200 jaar? Ja. Nou nee, ja, ik moest er even nakijken. In ieder geval is daar een plaat over gemaakt. Hè, wat als de storm komt. De zingen van Stef Bos en Fleur. Speciaal voor de KNRM. Je kan de stroming soms lezen. De zandbank ontwijken.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 Maar wat als de storm komt als alles te de... Het lied voor 200 jaar KNRM. Wat als de storm komt. Stef Bos en uh, Fleur. En uh, ja, speciaal voor alle redders uh, op zee. Dan gaan we de volgende plaat draaien. Hij komt eraan hoor Thomas. Ik was zeggen in Kangrooland. Ja bijna. Redditjes in <laughs> Kangrooland. Nou ja. We maken er wat van. Want we hebben een noodgeval.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 Die we voor de redders draaien. Deze noodgeval. Deze singel van de Colband. Met uiteraard de ene erbij. Zo aan het begin van het plaatje. Leuk dat je luistert. Dit is zondag op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Zonnetje, kom maar op hoor. Your accent, come in a section with me Als Amsterdam met How You Zamba. Ja, ik ben even mijn schermpje kwijt. Maar goed, dat, dat komt toch goed allemaal. Nog twee platen tot aan het nieuws en weer van drie uur... met lekkere frisse lucht in de studio. En hier is Shalimar en Night to Remember. allemaal op de Stadbots Radio met een Night to Remember. Nou, inmiddels een hoop frisse lucht hier in de studio aan de tolweg, nou, Tina. Je hebt de natuurlijke eens even aangezet, uh, aangeslingerd. Ja. Uh, ja. Uh, en al het doorlaat en dergelijke vliegen je door de studio heen. <lacht> uh, <lacht> gezellig. Ja. Nou, straks ik het volgende uur. Wat gaan we daarin onder meer uh, doen? Nou, eerst even op De sprintrace van de Formule 2 is afgelopen... waar Richard Verschoor op de achtste plek is geëindigd. En? Af. Is dat goed? Zo nou, zo? eigenlijk niet, want hij startte vanaf vier. Dus... Ja, hmm, dat, dat valt een beetje tegen. Maar dat betekent wel dat hij morgen, als het goed is, vanaf de derde, derde start. Nee, dat is weer wel goed. Dat is, uh, ja, dat dus hij is, uh, heeft het gewoon expres gedaan. Dat, ja, zou, ook kunnen, dat ja, zou ook kunnen. Nee, ik denk dat hij wel hard willen winnen. Toch? Dat neem ik aan, ja. anders ben je geen race. Dus nee, zo is het. Nee. Hey, ja, volgende uur hebben we dus uh, heb ik nog wat berichtjes om uh, mede te delen. De evenementen uiteraard erop. En uh, ja, we gaan er gewoon een gezellig uur van maken. Veel leuke muziek. Zeker weten. Dus uh, lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse Radio. We zijn er al 35 jaar. Ja, Zo. zeker. In 1990 uh, allemaal gestart hier in Zandvoort als uh, lokale omroep. En trots dat we er nog steeds zijn. We gaan nog even een paar jaar tussen door. 2028 geloof ik. Dat, uh, dat is de datum dat we wel het een en ander moet veranderen. Maar goed, ja. dat merken we Tess Zijn de tijden uh, wel... Lekkere muziek zo vlak voor het nieuws en weer hebben we dat wel voor je. En dat is uh, deze single van Narada, Michael Walden, The Divine Emotions.